Het weer bewolkt alleen in het noordwesten enkele opklaringen. Vannacht wordt het ongeveer 6 graden en er valt af en toe lichte regen of motregen. Morgen overdag opnieuw grijs met soms wat motregen. Het wordt smiddags ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu jouw keuze ZFM.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 ...om met ze te praten over hun band-invloeden en inspiraties. En dit is waar we het eerste uur uitgebreid over hebben gehad. En dit tweede uur ga ik ze alles vragen over hun derde uh, drie singles... ...die al in dit jaar zijn verschenen... ...het productieproces en meer over hun in februari te release debuutalbum... ...en wat we verder allemaal nog van, uh, van de heren kunnen verwachten in het nieuwe jaar. Uh, mannen, onwijs bedankt dat jullie uh, mij te woord willen staan vanavond... Uh, ...tijdens dit interview. En hopelijk hebben jullie het naar jullie zin... Welkom terug in het tweede uur ook uiteraard. Nou, fijn om te horen, man. Eh, mannen, het is me ook een uh, groot genoegen om uh, jullie uh, bij Play It Loud uh, in de uitzending te hebben. Uh, we begonnen het uur uh, zoals gewoonlijk weer met een knallende uuropener En dit was uh, alweer het laatste nummer van jullie doorgestuurde lijstje bands. Die heel belangrijk voor jullie zijn geweest of nog steeds zijn in de muzikale ontwikkeling van Drovig. Uh, de band Okima, die we zojuist hoorden met het nummer Lost, is mij dus volstrekt onbekend. Uh, maar komen schijnbaar uit Italië. Het nummer komt van hun debuutalbum dat vorig jaar in april werd gereleased. En wat kunnen jullie mij over deze band vertellen en waarom zijn juist zij zo'n belangrijke invloed voor jullie? Ja, ik ken ze dus via de Black Metal Musicians Telegram uh, Groep. Mm -hmm. En uh, die, uh, <coughs> das, uh, via die uh, playlist heb ik ze dus ontdekt. En ik vond het echt uh, ook wel een beetje aansluitend op onze muziek, qua uh, de melodieuze dingen en zo. Ja, inderdaad. Ik hoor inderdaad wel. Uh... Veel, uh, en, ja, uh, ik vond het heel vet. En ik kijk er wel een beetje... Hoe noem je dat? Uh, tegenop, tegenop, zeg maar. Ja. Dat, dan, hoe, hoe ze de muziek schrijven. En dat, uh, dat, dat probeer ik zelf ook mee te nemen. In mijn... Uh, in muziek, nou, mijn ja. riffs en dat ja. soort dingen. Oké. Okay. En, en, en waarom hebben jullie uh, specifiek voor dat nummer losgekozen? Is dat een van jullie favoriete nummers van de band? Ja, dit, uh, dit, dit nummer stond toevallig in die playlist. En dit, mm -hmm. uh, dat, die playlist heb ik... Uh, heel vaak afgespeeld. Dus dit nummer kwam heel vaak ook voorbij. Ja. Ja, ik vond het... Uh, ik heb wel meer nummers van hem gehoord, maar ik vind dit uh, de vetste. Deze, die steekt er met kop en schouders bovenuit, zeg maar. Ja. Waar Oké, okay, helemaal goed. Uh, en nu is het natuurlijk uh, weer tijd voor jullie uh, eigen muziek. Uh, gaan we het nu even hebben over... Uh, ja. De, ...de nummers die jullie uitgebracht uh, dit jaar. Nou, daar, zit, daar zijn we natuurlijk voor uh, met jullie in gesprek. Jullie allereerste smaakmaker uh, voor het nog te de verschijnen debuutalbum... ...verscheen op 8 september en kreeg de titel The Storm. Nee, ik kan, ik kan niet zo goed uitspreken als jullie het doen. <laughs> natuurlijk het vries voor de storm. Uh, wat was precies de inspiratie voor het nummer? En gaat de tekst wel eigenlijk over een storm... ...of heeft het uh, toch een andere betekenis? Ja, het is... Ik, ik had uh, het idee wat bij dit nummer: dat het een beetje de storm, een beetje uh, onze muziek en uh, onze shows. Uh, is dat symbolisch dan een storm, zeg maar? Ja. We knallen uh, overal een storm. Ja, precies. En uh, het nummer is een beetje in het eerste deel. Kondigen we de storm wat aan. En in het tweede deel gaat het ook een beetje, is het ook een beetje een ode aan de Friese black metal scene. Er oh ja. komen ook een aantal bandnamen in voor in de tekst. Okay. Dat, dat, ja. dat is wel uh, leuk. Dat is wel uh, mooi, uh, ja. mooi dat jullie dat doen inderdaad. En jullie noemen jullie zelf ook de Friese storm. Hè? Want je ziet het ook heel vaak uh, bij jullie op de socials voorbij komen. De Friese storm raast weer uh, door uh, een andere radioprogramma. En, uh, dat was wel grappig. Dat is een beetje ja. die uh, kenmerk, zeg maar, ook een beetje. Ja, dat is een beetje onze dingen uh, gewoon Ja. We openen heel vaak de show ook met, uh, met onweergeluiden en dan dit nummer. Ja. Dus dat is ook al uh, een de, de nummer dat jullie uh, vaak uh, als, als opener spelen, zeg maar, tijdens jullie shows. Ja. Oké. Okay. Een uh, beetje de aankondiging van hier komt uh, de storm. Ja, precies. De Vriese storm. <laughs> Oké. Okay. En dat was natuurlijk jullie uh, eerste single. natuurlijk Een kennismaking van de fans met jullie muziek. En hoe werd deze single ook uh, ontvangen door, uh, door het publiek? Veel streams, positieve reacties hierop gehad. Ja. Ja, heel goed. Ja? Yeah? Mensen waren uh, best wel enthousiast over. En het was natuurlijk... Uh... Na een lange tijd dat we niks uitbrachten na die eerste demo. Hè. Ik kan je wel eens meer horen door morgen. Ja, precies. Dus dat een lange uh, tijd tussen natuurlijk. Dat er ja. weer iets uitkwam. Dus ja. Op drie maanden na scheelde het twee jaar. Uh, dus die werd uh, zeker goed ontvangen. Dus We waren weer blij we dat, dat we ook, uh, weer uh, wat van die jullie hoorden. hebben ook een clip hebben we erbij gemaakt. Ja. ja okay. Die is inmiddels ook al best wel goed bekeken, vind ik. Ja. Dan, uh... Uh, dat hebben we ook helemaal zelf gedaan. Dat vond ik ook heel erg leuk. Oké. Okay ja dat was ook nog voor. Uh, dus van, uh, ja. van het bedenken tot uh, het filmen en het bewerken na de tijd en uh, alles van begin tot eind hebben we zelf gedaan oh, wow. en ik vond het een heel leuk proces ja heel gaaf dat jullie dat allemaal zelf uh, doen inderdaad en uh, jullie uh, teasen natuurlijk ook al best veel op de socials met de komst van dit nummer en zijn jullie zelf ook heel erg actief op uh, social media en en zo ja welke kanalen gebruiken jullie ja vooral uh, Facebook en Instagram oké okay. En uh, ja, we proberen gewoon uh, onze aanwezigheid de hele tijd uh, daar te houden. Mm -hmm. Dus dat mensen de hele tijd eraan herinnerd worden van... Uh, de Frieske Black Metal Storm raast door. Ja, precies. Op Facebook ook. <laughs> en, en wie doet de socials bij jullie? Uh, een Beetje met z'n tweeën, maar ik denk iets meer. Jij uh, bent uh, de meest... Social media te vinden, oké. Okay. Ja, ik maak vaak de postertjes en de, en de filmpjes. En uh, ja. iets, uh, Mike heeft meer van alles de... eromheen. Mike heeft alles filmpjes. Oké. Okay. Nou ja, zoals je zei, hebben jullie dus ook uh, de videoclip uh, opgenomen. Uh, was het ook jullie eerste clip uh, die jullie maakten, denk ja. ik? Ja. Hoe was dat om te doen? Om het zelf te doen natuurlijk. Alles? Ja, het was, uh, het was wel leuk om te doen, hè? Ja, maar hadden u al ervaring ook in het maken van uh, clips en dergelijke? Want... Nee, niet echt. Nee, nee. Eigenlijk uh, niemand van ons. Nee. Uh, dus dat maakt het ook juist wel weer leuk om dat allemaal een beetje uh, proberen uit te vogelen. Ja. Uh, wel, wel met uh, het ontwerpen van bepaalde dingen en het uitdenken van dingen. Uh -huh. En je hebt ook wel eens uh, voor andere projecten wat filmpjes gemaakt, maar een videoclip of zo, dat, is, uh, dat was eigenlijk voor ons allemaal nieuw om ja. te maken. Het idee voor de clip. Wat hebben jullie precies in de clip gedaan of gestopt qua beelden? Voor degene die niet uh, gezien die hebben. die kwam met, uh, met de locatie. Mm -hmm. En uh, voor de rest hebben we het ja, eigenlijk vrij simpel geprobeerd te houden. We hebben gewoon zoveel mogelijk uh, onszelf laten zien. Ja. Hoe wij het nummer aan het spelen zijn en we hebben geprobeerd die energie die wij uh, de storm noemen, die onze live show. Uh, symboliseert mm -hmm. te vertolken naar beeld ja, ja dat uh, hebben jullie goed gedaan inderdaad en, uh, bedankt ja, ja, graag gedaan uh, en ben je nieuwsgierig geworden naar deze clip uh, je kunt deze uiteraard natuurlijk uh, via YouTube bekijken uh, maar we gaan nu eerst luisteren naar de eerste uh, nieuwe single van, deze, uh, van dit jaar van deze man en van Drolvecht natuurlijk met uh, daarna de tweede single van ze en daarover uh, zo direct meer, tot zo Come on. Naar jullie eerste single 'The Storm' dat op 1 november verscheen, tweede single van het debuutalbum, dat is vernoemd naar jullie bent. Eigenlijk is de volledige titel 'Ik ben drovig', toch? Uh, zo, dat is de tekst van het refrein, maar de titel ja. van het nummer is gewoon drovig. Uh, de gewoon drovig. Ja. Oh, oké, okay, oké. Okay. Ik dacht dat het uh, zo uh, heette. Oké. Okay, uh, nou, uh, we zijn nu alleen nog met, uh, met jou overgebleven, Mike, want uh, Gel moest uh, vandoor. Uh, ja. Yes, nou, blij dat uh, hij in ieder geval toch heeft uh, mee kunnen doen uh, aan het uh, interview vanavond. Uh, het ja, een grote dank namens hem nog. Ja, heel graag gedaan, uiteraard. En ook super bedankt dat hij uh, ja, aanwezig kon zijn. Uh, ja, helaas, uh, de techniek uh, zit niet helemaal mee vanavond. Maar uh, we doen ons best om er uh, ja, een leuke interview van te maken. En dat uh, lukt aardig, dacht ik zo, toch? Ja, vind ik ook. Ja, ja nou, helemaal gelukkig, gelukkig. Uh, nou, hoe heeft de, de tweede single het uh, overal gedaan? Uh, tot nog toe beter of minder dan de eerste single? Uh, bah, views ja, that. de cijfers zijn denk ik een beetje misleidend, omdat die natuurlijk een maand later is uitgekomen. Ja, en Dan precies. kun je het blijven van beide doortellen. Dat is ook zo. Maar ik denk, uh, ja, ongeveer even goed wel. Toch wel, wordt uh, best wel goed ontvangen. Ja. En uh, met deze tweede single hebben we natuurlijk ook uh, de actie voor de Frieske Top 100 die er aankomt. Ja, dat had, had ik je met, net al op jullie uh, Veronica's Top 1000 en de uh, NPO uh, Top 2000. Maar de Frieske Top 100 is ook een jaarlijkse traditie. Oh wow. En wij hebben samen met een aantal andere bands uh, proberen we zoveel mogelijk met ons zo hoog mogelijk in die lijst te krijgen. Ja. Dus ook hierbij de oproep voor ja. iedereen: je hoeft niet uit Friesland te komen om te stemmen. Nee. Stem vooral op het nummer Dravig van ons. Ja. Uh, op friskutop100.nl nou, dat gaan we met z'n allen even doen ik uh, zal dat ook gelijk doen vanavond van, na het interview dus uh, help jongens, uh, ja, in de jongens in de top 100 van de vries uh, top dat zou helemaal tof zijn en om dat nog verder te stimuleren hebben ja. we een winactie oh, oh, uh, oh, die, die kun je vinden op onze Facebook en Instagram pagina's mm -hmm. uh, als je je lijstje deelt in de comments en je deelt dat bericht dan mm -hmm. kun je uh, een nieuw t-shirt en een nieuwe muts winnen en een patch Kijk, nou, dat willen we allemaal natuurlijk super tof nou, doen dus. Uh, nou, door naar jullie uh, naar single. Uh, kun, kunnen we dit nummer ook een beetje zien als uh, jullie live lied of niet? Omdat het nummer natuurlijk over, uh, ja, althans de titel van jullie na uh, band Bent in, uh, in de titel heeft. Uh, of is het een heel ander? Uh, ja, nee, teken. ik denk dat je het wel zo mag zien. Het is, uh, wat in het eerste uur ook al zei, uh, de tekst is volledig geschreven door Geerle. Mm -hmm. En uh, bijna alle riffs ook. Ja. Yeah. Dus, uh, dit is echt grotendeel zijn, zijn nummer en als oprichter van de band oorspronkelijk. Ja. Uh, vonden we dat ook heel passend. Ja, zeker. Uh, en het, het, uh, het vertolkt eigenlijk ook in de tekst. Uh, het is denk ik ook het enige nummer dat er dicht bij maatschappij kritisch komt van, mm -hmm. uh, van onze teksten. Oké. Okay. Uh, ondanks dat we verder nogmaals uh, bij politiek en, en actuele zaken vandaan willen blijven. Ja. Uh, maar het omschrijft wel... Uh, vaag... en, en uh, in de breed, brede zin... waar zijn onvrede... met uh, de wereld van vandaag de dag... vandaan komt en met... Uh, de dagelijkse dingen waar hij mee deelt. en ja. uh, nou, Waar zijn... negatieve emoties eigenlijk een beetje vandaan komen. Ja, en zeker dat auto... Ja. Uh, waar die ook zo krachtig... Uh, uh -huh. uh, versnelt en waar... die screams van hem nog overdonderder... Uh, raken. Uh -huh. Dat is ook uh, dat zie ik... Persoonlijk als een soort uh, noodkreet ook van hem. Ja, is een noodkreet van, uh, ja, dit moet beter allemaal in de wereld. Ja, en de tekst is daar, begint ook met Help ons, hè, ja. in het Fries help us. Oké, okay, help us. En uh, ja, we, daarom vonden we het ook toepasselijk om hiervoor een, uh, een lyric video te maken. Ja, dat was inderdaad goed. mijn uh, ja. volgende vraag, inderdaad. Uh, um, vertel, uh, zo juist een lyric video, uh, komt dat dan beter uit of zo dan een videoclip? Ja, precies. Uh, dus hiervoor vonden wij het inderdaad belangrijk om. Uh, zeker als lijflied van Geerle en van ons als band. de tekst. Uh, de... duidelijk te maken waar de tekst over gaat. Ja, precies. Dat, uh, te laten... En die is in het Vries, maar ja. uh, de vertalingen komen. Uh, komen die eraan? Volgend jaar allemaal uh, online. Oh, oké. Okay. Cool. Ja, dan uh, kunnen wij het ook volgen hier uh, in het Westen. <laughs> Mijn Vries is niet zo demterend, <laughs> inderdaad. En uh, gaat er ook nog een, uh, een videoclip komen? Of. Uh, dat niet. Uh. Van dragen bedoel je? Ja? Yeah? Nee. Nee, dat, dat blijft echt bij de, de tekstvideo dus. Ja, de ah. lyric video, die hebben we zelf ook gemaakt. Dus, ah. nou, die hebben heel ook helemaal gemaakt. Ja, oké. Okay. Ja, het bevat natuurlijk ook wel uh, beeldmateriaal, zag ik, uh, van jullie optreden in het uh, Bolwerk. In Snake ja, op uh, 26 oh. oktober. Uh, met de progressieve Dead Metal, Grootheden, grootheden sorry, Pestilence en uh, ook nog Missentropia. Ja, het moet wel een ja. uh, hele toffe, een, een, ja, onwijs toffe eer geweest zijn om met deze bands het podium te delen, of niet? Absoluut, het ja. was echt een geweldige avond. Ja, dat was gaaf. Uh, het was heel gaaf optreden. En het was ja? fantastisch dat we daar mochten spelen met, uh, als volprogramma voor die bands. Ja, dat snap ik. En, uh, hoeveel man mochten jullie uh, optreden ongeveer? Wilde Gokken, ergens rond de 100, 120 man. Oké, okay, nou ja, dat is toch netjes. Die nee. waren het voorprogramma, hè? Als eerste ja, kwamen we die. Ja, Die waren openers van de drie. Ah, Oké, okay. dus, uh, de zaal was natuurlijk nog niet helemaal vol op dat moment, denk ik. Maar toch. 100. Nee, maar het scheelt ook niet alles. Nee? Dus nee, speelde Pestolens dan allemaal... voor iets meer mensen of bijna hetzelfde aantal? Ja, dat zal misschien twintig uh, maal meer geweest zijn. Het scheelt oh. heel weinig. Oh, oké. Okay. Dat valt me dan nog tegen voor een grote naam als pestelunst. Dan denk je, nou, een paar duizend man of zo. Maar dat valt dus wel mee. Ja, precies. Nou, Bolwerk is uh, ook is een zaal waar geen duizend man in past. Nee, denk was ik. Nee, dat is een klein zaaltje. Dus. Uh, er, was, er was die dag heel veel gepland. Dus er was een, uh, een hardcore punk en death metal festival in uh, Leeuwarden. Ja. Vlakbij. Oh. In uh, Balk was een, uh, een kroeg met lokale Friese metal bands. Mm -hmm. Uh, volgens mij was in het rockcafé in Snake ook nog uh, een avond met oh, lokale Friese bands. Dus heel, veel, uh, er heel veel te doen, dus het publiek was sowieso avond. verspreid. Ja. Dus viel mij niks tegen persoonlijk. Oké, okay, Nou, in ieder geval goed te horen. Dat is uh, altijd fijn om uh, uh, ja, gewoon voor iedereen te spelen, voor zoveel mogelijk mensen. En dan is dat een, uh, een mooi aantal mensen inderdaad. Ja. Want voor hoeveel publiek spelen u normaal gesproken? Is het ook zoiets of minder? Ja, dat wisselt heel erg. Wisselt. We hebben... Uh, ik denk ons grootste publiek, dat was uh, wel rond uh, 1000 tot 1200 ergens okay. daartussen op uh, een fries festival. Dat heet iPop. iPop, oké. Okay. En uh, ja we hebben ook wel eens voor, voor een leegkroekje gestaan, ergens in België bijvoorbeeld. Dus het, het verschilt ja. heel erg. Ja, precies. En ook uh, aan de avonden, denk ik. We ja, uh, ook. En welke uh, dag, welke yeah, locatie, uh, wat voor promotie er aan gedaan ja. is. Ja, dat is ook heel belangrijk inderdaad. En, en hoe vaak hebben jullie uh, sinds jullie oprichting op het podium mogen staan? Wel geteld? Uh, als ik zo even gauw nadenk... ...gaan we... ...plus minus 25 keer... ...26 keer. Oh, Oké, okay, dus je hebt een behoorlijk podiumervaring inmiddels. <laughs> ja, ja, zeker. Dat, uh, dat loopt best goed, vind ja. En uh, als jullie terugkijken naar... Uh, ...naar 2024... Uh, ...welke optreden dat jullie hebben gedaan... ...is tot nog toe wel het uh, meest memorabel gebleken? Ik denk die met Pestelens, denk ik. Of, uh, of ja, ik denk... Uh, Gedeelde eerste plek voor mij persoonlijk dan, uh, yeah. die uh, avond in Bolwerk in Pestland mm -hmm. yeah. En ook inderdaad, iPop. Omdat het, iPop, uh, ja. meer mensen ook natuurlijk niet alleen zo'n groot festival. publiek was, maar ook een heel energiek publiek. Het okay. is, uh, het oh, is een festival waar de Friese muziek uh, centraal staat. Yeah. Dus alle artiesten met Friestalige teksten kunnen daar optreden, ongeacht oh, okay. genre. Ja, ja. Dus je hebt ook een heel divers publiek. Heel en we waren publiek, volgens mij ja. de enige metal band die oh, lachen. Hoe reageerden uh, de mensen kom... op jullie dan? Want, uh, was, uh, Sorry? Hoe reageerden de mensen op jullie muziek dan? Want als, uh, we komen ze dan ja, specifiek het, voor jullie ja, dan het, ook? Hm? Het is natuurlijk een festival waar mensen komen om feest te vieren. Ja. En, uh, dus het was afwachten voor ons wat de reacties zou zijn. Maar het was heel positief. Met, okay. uh, de de, die tent die stond echt uh, redelijk vol. Oh, wow. En mensen bleven staan. En uh, vooraan was, waren ze ook aan het springen en heen en weer aan het beuken. Oh, en met de hek aan het slaan. <laughs> Geweldig. Dus uh, ja, het viel heel goed. Dus ook nou, de niet-metalheads die waren verbaasd en uh, verrast over jullie. <grijg> ja, of, of en uh, mensen noemden het uh, ook bagger hier en daar... maar dat, ja, dat over op een of andere een manier in positieve zin. Ja. En ze wilden met ons op de foto. Oh, dus, uh, ja, dat is heel grappig. Ja, en hoe, je dat publiek, uh, hoe, hoe omschrijven jullie het Friese publiek... In, uh, vergelijken met het andere publiek, als je een andere uh, ja, in Nederland staat. Zijn ze wat uitbundiger... dan ander um, publiek? Of, of wat, wat is jouw ervaring? Um, ik denk dat... Uh, het Friese publiek... Uh, kenmerkend is als... Uh... Moeilijk los te krijgen. Ja, toch wel. In het begin zijn ze heel afwachtend en met armen over elkaar. Uh -huh, een beetje de kat uit de boom kijken. als je weg hebt, ja. dan blijft het de hele avond oh, zo. En als okay. je het gek hebt, dan gaan ze uit hun dak. En ja. dan is het uh, ongeëvenheid. Oké, okay. uh, een beetje lastig publiek dus ook wel, om te pleasen, denk het ik. Het kan heel lastig zijn, ja, absoluut. Maar, uh, maar ook ja. met de armen over elkaar kun je soms na de tijd horen dat ze geweldige armen hebben gehad. Ja, zo is het ook. Ja, precies. Nou, dat kan het inderdaad, het hoeft niet altijd los te gaan natuurlijk. Ze dus kunnen het ook goed vinden, inderdaad, met stilstaan. Oké, okay. nee, en uh, nou, 2025 moet natuurlijk een mooi jaar voor jullie gaan worden. Want in februari staat de release van jullie allereerste plaat uh, gepland. Is er al een uh, exacte datum bekend? En zo ja, mogen jullie dit al delen met de buitenwereld? De exacte datum niet, maar ja. we richten op eind februari. Eind februari is de bedoeling. Oké. Okay. En uh, wat uh, mogen jullie, of mag jij mij uh, verder nog uh, vertellen hierover? Uh, mogen jullie bijvoorbeeld al vertellen hoe het album gaat heten, of wordt het pas later bekendgemaakt? Dat maken we nog wat later bekend, dus okay. we houden jullie nog even in spanning. Oké, okay, helemaal goed. Maar uh, we zijn zelf ontzettend trots op het album. Ja. En uh, ik mag bijvoorbeeld nog zeggen dat het uh, bestaat uit twaalf tracks. Twaalf tracks, oké. Dus okay. het is echt een full length. Ja. Iets meer dan drie kwartier. Oké. Okay. En uh, ja, we hebben een luister-sessie gehad in de studio, mm -hmm. uh, iets meer dan een week geleden. Ja. Yeah. En uh, toen hebben we het hele album even van, van begin tot eind gehoord over de studiomonitoren toen de mix net klaar was en de master. Mm -hmm. En uh, we zijn zelf uh, erg enthousiast. Oké, okay. en, en uh, wat kun je me vertellen over het opnameproces? Uh, het is al opgenomen, begrijp ik, of nog niet helemaal uh, af? Ja, het is helemaal af. Het is al helemaal af. Dus uh, de mix en master ook. Ja. Yeah. Uh, het is uh, opgenomen bij de studio Explosive Sound. Mm -hmm. Oké. Okay. Die zit in, uh, in Drolrijp. Dat is een dorp uh, niet heel ver hier uit de buurt. Oké. Okay. Ja. Uh, die hebben bijvoorbeeld, uh, misschien bij sommige luisteraars bekend, uh, de band Stoffelijk Omscot Hun mm -hmm. uh, eerste album ook opgenomen en gemixt. Ja. Ja. Uh, en uh, het, is, uh, het bestaat eigenlijk uit twee mensen. Uh, waarvan één mijn vader. Dus dat geluk hebben wij ook. Oh, oké. Okay. Vertel. Uh, en die hebben dus ook uh, samen met z'n tweeën die studio opgericht... eigenlijk voor hun eigen project. Uh, yeah. En ze hebben dus zelf een soort uh, tweemansband. Uh, waarbij ze alles zelf inspelen, mixen, masteren. En mm -hmm. daar hebben ze eigenlijk de studio voor gebouwd. Oh, wow! Uh, dat heet Rectorus. Dat kun je ook op Spotify vinden. Uh, yeah. Dat is meer uh, progressief, symfonisch. Er zitten ook wel wat trash en death metal invloeden in. Maar oh. ook wel uh, oldschool heavy metal invloeden. Mm -hmm. Ik vind het persoonlijk heel gaaf. Hoe heet het, zei je? Sir Rectoris. Oké, okay, gaan we eens even op uh, opzoeken. En verder. Vertel. Ja, um, maar zij doen dus af en toe ook andere bands. Mm -hmm. uh, en omdat wij in een soort uh, uh, gelukkige positie zitten... omdat mijn vader een van de twee eigenaren is... Uh, ja. konden wij uh, bij hun in de studio opnemen. En ik ben oh. heel erg fan van, uh, van hun sound... en van hun uh, manier van opnemen en mixen. Ja. Ik had uh, best wel op een... Uh, ...oldschool manier zou ik zeggen. Okay. Dus uh, we hebben eerst alles in... ...ze hebben beneden een oefenruimte... ...en beneden een uh, vocal booth en control room en zo. Mm -hmm. Dus uh, we hebben beneden alle nummers uh, ingespeeld. Yeah. Die drums die zijn uh, bewaard gebleven. We hebben overdubs gedaan voor bas, gitaar en vocals. Mm -hmm. En uh, daarna zijn ze aan het mixen geslagen. Mm -hmm. En uh, steeds met heen en weer feedback en... Uh, veel contact is dat uh, nu uiteindelijk klaar. En oh. we zijn er uh, heel trots op met z'n allen. Ja, ik kan me voorstellen. Die eerste echt, uh, ja, Album uit. Dat uh, moet natuurlijk wel heel goed voelen. Ja. En, ja, en op deze manier is het ook echt een samenwerking. Ja, ook dat dus, is, uh, een Album van, van ons vijven eigenlijk. Een, een uh, familie, uh, hoe noem je dat? Uh, gelegenheid, zeg maar. Ja, gaaf man. En uh, het artwork van het album, is, uh, is dat ook al af of, uh, en bekend? Is ook af, yeah. dat maken we helaas ook nog niet bekend. Nee. Maar het ziet er ook heel gaaf uit. Yeah. Dat is gemaakt door uh, Fred Rinsma. Yeah. Die okay. kennen we ook persoonlijk al, uh, mm -hmm. al wat langer. Dat is ook een hele aardige man. Mm -hmm. En dat is ook een heel fijne samenwerking. Okay. En is denk ik uh, ook wel een van de beste uh, uit de buurt. Absoluut. Oké. Okay. Wow. En, en is dat uh, een kennis of uh, familie van jullie? Of? van echt een vriend. Nee, nee, die ken ik echt uit de, uit de scene gewoon... Oh, echt uit de scene. Oké. Okay. Ja. Helemaal goed. En, en, en wie was daar verantwoordelijk voor het ontwerp? Van het album? De cover? Uh, het idee daarvan bedoel je? Ja. Ja, dat hebben we echt met de drieën bedacht. Oké. Okay. En toen uh, gecommuniceerd met Fred. Uh -huh. En hij is ook een paar keer langs geweest uh, Terwijl bij, bij oefensessies. Hij heeft wel dingetjes gehoord en we hebben er veel over gehad. Dan... Uh -huh overleg met een beeldje, zeg maar. En ja. zo is het uh, met veel uh, communicatie tussentijds heen en weer nog steeds uh, een heel mooi product uitgekomen. Ja, ik ben uh, reuze benieuwd. naar jullie album, als hij straks uit is. En uh, via welke kanalen kunnen de fans deze straks uh, aanschaffen? Komt hij ook fysiek uit? Ja, hij komt ook fysiek uit. Hij staat natuurlijk dan, uh, als hij uit is, op alle streamingdiensten, mm -hmm. en YouTube, Spotify, noem maar op. Ja. En hij komt ook op cd uit. Oké. Okay ook op cassette. Ook op cassette. Ja, dat is ook weer eenmaal terug hè, cassettes. Dus, uh, ja, ik, dat de, ik merk in de black wel zien dat dat, dat ja. weer populair. is. Uh, heb ik gemerkt inderdaad ja. we lachen dat het allemaal weer populair aan het worden is nu al die old school dingen, vinyl en nou ook uh, cassettes. <laughs> maar komt hij komt ook uit vinyl of? Nee, nee, dat, dat is niet? Het nog niet. Ah, oh, misschien, misschien in de toekomst maar ja. wie weet. Je weet het nooit. Nou, dat zou helemaal mooi zijn. En uh, afgelopen week op uh, 12 december hebben jullie uh, in aanloop naar het album natuurlijk de derde single gereleased. Uh, getiteld uh, Kom om Met wederom een uh, bijbehorende muziekvideo. Wat kunnen we vertellen over dit nummer? Uh, ja, dat vinden we zelf. Uh, wederom een heel gaaf nummer. Ik denk dat Geerle zijn uh, favoriet of een van zijn favorieten is. Mm -hmm. uh, daarom hebben we ook gekozen om deze ook een uh, single te maken. Yeah. Uh, textueel gezien... Uh, kom rond betekent kom terug. Mm -hmm. uh, het gaat eigenlijk een beetje over uh, de situatie waarbij je uh, in je leven op een bepaald pad aan het doorlopen bent. Tegen beter weten in of mm -hmm. eigenlijk uh, dat je weet dat het niet de goede richting is. Maar met je kop in het zand blijf je maar doorlopen. En je bent eigenlijk niks anders aan het doen dan weglopen van je eigen probleem. Oké. Okay. En ja. uh, dat hebben we in de videoclip geprobeerd te vertolken. Dus we zijn uh, een klein beetje meer afgestapt van alleen onszelf laten zien uh, terwijl we dat nummer spelen. Uh -huh. Zoals bij de Spark. Ja, precies. We zijn meer overgegaan op uh, het verhalende aspect van de tekst. Uh -huh. En we hebben dat geprobeerd te vertolken door uh, een extern iemand uh, in te vliegen. Uh -huh. Die uh, je zult haar ook zien, uh, Pascal. Okay. Je zult haar ook zien. Uh, rennen in lichte kleding en donkere kleding met, met dode bloemen erbij en uh, we hebben geprobeerd een beetje zo symbolisch te laten zien dat zij fysiek wegloopt wegrent van haar eigen uh, van haar eigen uh, zelf eigenlijk Oké. Okay. En, en jullie hebben de, de clip ook zelf uh, weer uh, gemaakt met ja die Eigen werk. Ja? alleen het, uh, het uh, eindbewerken hebben we deze keer uitbesteed oké okay. En dan, wie hebben jullie dat eigenlijk? Voor de rest nog steeds alles zelf uh, geschreven, bedacht, gefilmd. Uh, Beginbewerk hebben we gedaan. Mm -hmm. okay. Dus uh, ja, en we zijn er heel trots op. Ja, ik en, uh, voorstellen. als ik de reacties zie, zijn mensen. wordt die ongeveer even goed ontvangen. Maar ja. de reacties zijn nog positiever dan over de eerste twee uh, singles. Ja. Dus dat is heel fijn en bron. Ja, zeker. Dat, uh, dat is een mooie kroon op jullie, uh, op jullie werk, inderdaad. Absoluut. Ja, nou. En qua is muzikaal, vind ik het inderdaad ook een van de, de vette De sterkste nummers. Oké. Okay. Ja. Ik ben erg benieuwd. Komt er uh, in de toekomst nog een uh, nieuwe single uit voordat het album verschijnt? Of is dit uh, de laatste? Er komt nog eentje aan. Komt ja. Er komt er nog eentje aan. Oké. Okay. En kan je me daar nog wat over vertellen? Of is dat nog ook geheim? Uh, of, nou... Hoeft niet per se. Ja, laten we gewoon de titel vastroppen. Dat is Eind van de Tiet. Dat betekent het eind der tijd. Eind van de tijd. Oké. Okay. Nou, die ja. gaan we uiteraard ook weer draaien zodra die uit is bij Play It Loud. Dutch Fury uiteraard, dus we zijn erg benieuwd. En dan gaan we zo direct luisteren natuurlijk naar jullie nieuwe single. Maar voordat het zover is, er rest mij nog een paar laatste vragen te stellen. Wat kunnen de mensen naast jullie albumrelease nog meer van jullie verwachten in het nieuwe jaar? Staan er bijvoorbeeld nog al wat optredens gepland? Ja, zeker. De, de eerste staat alweer gepland. Oké, okay, vertel. Uh, maar je, uh... De afsluiting van dit jaar hebben we sowieso uh, Freezer Metal Night. Dat mm -hmm. is op kerstavond ieder jaar. Oké. Okay. Dat, uh, dat is heel gaaf. Dat is uh, ieder jaar Dus in, uh, in Leeuwarden spelen de tien Friese metal bands okay. op één avond. Yeah. En uh, het is vrij toegankelijk voor iedereen. Gaat het entree. Kijk. Uh, dat is eigenlijk vind ik wel, het evenement van de Friese lokale metal scene, waar ja. alles en iedereen bij elkaar komt. Okay. En uh, wij mogen daar dit jaar gelukkig ook spelen. En omdat het een ah. jubileum editie is, komt er ook een uh, verzamelalbum. Oh. En die komt op vinyl uit, dus uh, oh, die dat... kun je daar krijgen. Oh, dat is wel vet. Ja, dan komen we toch nog op vinyl uit, voorlopig. <laughs> en, en, en waar vindt het optreden plaats? In Neushorn. In Neushorn, in Leeuwarden. Oké, okay, helemaal goed. Ja. Nou. Maar voor het volgende jaar hebben we bijvoorbeeld uh, 25 januari in Winschoten mm. uh, staan. Met Bladecrusher Insurrection. Zijn mm -hmm. dat Friese band? Ja, ken ik ook. En uh, Opener Stagebreaker, die komen dan uit Groningen. Yeah. En we hebben uh, helemaal aan de andere kant van het land op 8 februari in Geleen een optreden staan. Oh, wow. In, in Limburg helemaal. Zo? Ja. Dat is wel uh, heel gaaf. Dat, uh, dat is wel de eerste optreden echt buiten, uh, buiten Friesland, zeg maar. Of... Nee, nee, nee, oh. we, zijn, uh, we zijn wel uh, nu twee keer in België geweest. Oh ja, natuurlijk, ja, België was je, uh, zei je al. Ja. En uh, ja. we hebben een keer in Groesbeek gespeeld, dus we hebben, we hebben wel buiten de provincie afgespeeld. Ah, ja. oké. Okay. En, en uh, hoe, wordt het, uh, in, hoe werd het in Groesbeek ontvangen, jullie jullie muziek? Uh, best wel goed, ja. Ja, mensen uh, ja, waren best alsof. wel enthousiast over onze. vooral onze live energie. Ja? Dus, ja, dus uh, uh, ik heb het idee dat de storm wel, wel overkomt als we ergens nieuw komen. Ja. En dat vind ik altijd leuk om te zien. Nou, dat is altijd mooi inderdaad. En, en veel moshpits denk ik ook wel, omdat het natuurlijk best wel een snel tempo-nummer is. Uh, ja, dat verschilt per publiek. Ja. Want uh, het ene publiek uh, is wat meer op Black metal georiënteerd en daar zijn moshpits toch niet echt uh, oh, nee. gebruikelijk, merk je dan. Oh. Terwijl het andere publiek uh, is gelijk uh, bij het eerste nummer de pit los. Dus ja. dat verschilt heel erg. Ik vind zelf dat de muziek wel, uh, dat zich er wel voor leent. Ja, daarom. Dat wil ik zeggen. Want, uh, ze zijn dan waarschijnlijk in het zuiden en het oosten van het land... toch wel wat meer uh, ja, uh, actiever in de pit, dacht ik zo. Maar dat viel dus wel mee. Ja, denk ik wel. Oké, okay. maar goed. En, uh, tot slot, uh, je had alles al benoemd neem ik aan... qua optredens voor volgend jaar... De eerste bevestigde paar wel, ja. Oké, okay, helemaal goed. Okay, nou, tot slot dan mijn laatste vraag van vanavond. Uh, hoe uh, zien jullie het erover over uh, vijf jaar? Of in de nabije toekomst? Wat zijn jullie plannen, dromen, ambities? Uh, over vijf jaar dan hopen we eigenlijk op de... op de wat uh, ja, middel, klein tot middelgrote festivals te komen. Zoals mm -hmm. bijvoorbeeld Stonehenge, Graveland, misschien Into the Grave. Ja, yeah, dat zou vet zijn. En, op dat soort festivals te komen en een beetje verder in het in het club circuit. Ja. Dat we niet eh, met geluk, eh, veel geluk en veel trots één keer bij festivals in het volprogramma hebben mogen staan. Maar ja. dat we bijvoorbeeld eh, z, eh, drie, vier, vijf, zes van dat soort shows in een jaar hebben. Ja, dat zou wel een hele mooie, mooie dat zijn. Dat we openen voor de, de grote namen, zeg maar. Ja, precies. Nou, dat zou heel gaaf zijn. Nou, ik denk dat het ook wel uh, moet gaan lukken als ik. Uh, Jullie kwaliteit te horen... verwacht ik wel dat jullie het weg gaan schoppen. Nou, bedankt. Ja, geen gedaan. Nou, super bedankt uh, voor jouw... Uh, ja, toelichting en uitleg en vertellen. Onwijs bedankt. Ja, heel erg bedankt dat ik hier mocht zijn. Ja, nee, graag gedaan. Zeker. Nou, ik hoop uh, in, um, in de nabije toekomst... hopelijk in maart, uh, wat ik al uh, vertelde... bij uh, mijn uh, Play It Loud Dutch Fury Goes Friesland... ...ga ik de Friese metal scene toelichten... ...en dan hoop ik dat jullie dan aanwezig kunnen zijn... ...en dan ook over jullie nieuwe album kunnen hebben... ...want die komt natuurlijk in februari uit... ...en mijn programma zal dan in maart gaan plaatsvinden... ...dan zijn jullie uiteraard ook van harte welkom... ...om daarover te komen praten... ...en uiteraard ook ja, de Friese metal scene wat meer uit te lichten... Nee, ...maar dat jullie best wel veel contacten hebben... ...ook natuurlijk met andere metal bands uit Friesland... Ja, zeker... Kijk, dat moeten we hebben. Dan gaan we er ook een. Uh, nou ja, mocht je ideeën hebben, natuurlijk, stuur me een lijstje met uh, bands door. waarvan jij denkt, nou, die uh, wil ik graag onder de aandacht brengen. We mogen natuurlijk ook beginnende bandjes zijn. Hè. En uh, de grote namen, Beeldstar, uh, komt er ook natuurlijk uit vandaan. En, uh, en Detmold is ook deels Fries, uh, geloof ik, hè? en West -Vries, me meen ik. Ja, volgens mij voor de helft Fries en de helft inderdaad uh, West-Friesland in Noord-Holland. Ja, klopt. Ja. Ja, ja. Zij uh, zullen ook uh, te gast zijn uh, diezelfde maand trouwens bij Play It Loud Live. Dus uh, ja, daar ook. Uh, ik dat uh, aan. Ja. ja, leuk, leuk om ze uh, te krijgen in de studio. Nou ja, nogmaals uh, onwijs bedankt uh, voor jouw uh, tijd en, uh, ja, en je toelichtingen. Dan gaan we zo direct uh, luisteren dus naar jullie uh, nieuwste single Kom Weer Om. En uh, dan uh, wens ik je verder nog een hele fijne avond... Onwijs succes uh, met je carrière. En, uh, ja, graag gedaan. En we blijven je volgen natuurlijk. Met uh, Play It Loud. Alle nieuwe uh, muziek wat, uh, wat uitkomt, dat uh, draai ik natuurlijk met plezier. En hopelijk uh, kan ik uh, ja, op deze manier mijn steentje bijdragen aan jullie uh, succes en bekendheid in uh, ook, uh, de Randstad. Daar zijn we absoluut heel dankbaar voor. Nou, we blijven jullie natuurlijk ook volgen. Nou, super bedankt. Ook blij om te horen. En uh, nou, uh, tot gauw. Tot een fijne avond, man. Dankjewel. Tot ziens. Dan. Allright. Hoi hoi. single dus van Droveg, Kom weer om. En mijn interview natuurlijk met Mike van der Veen... en Gail van der West van Droveg natuurlijk. En mijn tijd zit er weer bijna op... maar voordat ik eruit ga... heb ik nog eventjes de resterende metal voor jullie. En dan... Uh, is het weer klaar voor vanavond.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 Ja, we waren gebleven met eh, 13 december in samenwerking met Hardcore Vrijdag en Neushoorn. Staat dus op de vrijdag van Into the Graven. Vijftal hardcore bands: Rise of the North Star, Propane en Bone Ripper. Die waren al bevestigd, maar hier zijn nu Chromax en Heavy Hitter bijgekomen. Verder staan nog onder andere sabotage, Wasp, Powerwolf, Exodus, Windrose, Death Angel, Gloryhammer, Vader, Rotting Christ en Kettle Decapitation op het programma. Into the Grave wordt volgend jaar gehouden van 13 tot en met 15 juni. Deze keer niet onder de Oldenhoven, want het festival verhuist eenmalig naar het stationskwartier in Leeuwarden. Alle informatie kun je vinden op www.intothegrave.nl en Coffin Feeder, de band van onder meer Sven van Aborted en Jeroen van Vladimir Milkely, brengt volgend jaar zijn eerste full album uit bij Listenable Records. De eerste twee EP's van de band kwamen in 2021 en 2022 uit in eigen beheer. Het nieuwe album heet, heeft Big Trouble als titel en de opnames werden gemixt door Dave Otero van Aborted, Archpire, Cattle Decapitation en Shadow of Intent. Coffin Feeder is steeds minder een zijprojectje... hoewel de bandleden nog steeds in andere bands blijven spelen. Eerder dit jaar ging Coffin Feeder op Europees Tournee... met Beast en Be Nighted. En volgend jaar staan alweer enkele leuke festivals op de agenda. Zoals Gulligem Metal Fest, Alcatraz, Death Feast Open Air in Duitsland... en Grindhoven in Nederland. Worlds Beyond heeft een nieuwe videoclip uit... voor hun single Unwind Our Story. Dit is het eerste nummer dat we te horen krijgen... van hun aankomende tweede album Rap Studio of Life... De opvolger van het inmiddels vier jaar oude debuut Symphony of Dawn... verschijnt op 31 januari. World's Beyond viert het album met drie speciale optredens... in het Guildhof in Tielt, dat is in België... en dat op 28 februari 1 en 2 maart. Ze bundelen hun krachten met het symfonisch orkest Zanglust uit Tielt. Er is ook een kunstentoonstelling voorzien met twintig kunstenaars... die de hoes van het nieuwe World's Beyond-album omtoveren tot een kunstwerk... volgens hun eigen staal in inspiratie. Vroeger maakte de organisatie van Wacken Open Air tijdens de Adventa calendar dagelijks nieuwe namen voor de lijnen bekend. Tegenwoordig doet men dit alleen op zondag. Vandaag, dus op 15 december, zijn daarom ook Ed is OK. Everlies, Core, Dope. Catatonia, Landmarks of Landurks, Master Boot Record. Nectophobia, Smoke Blow... ...en Warkings bevestigd. Zij voegen zich bij onder andere... ...Guns N' Roses, Machine Head, Gojira... ...Saltatio, Mortis, Pepper Roach... ...Saxon, Apocalyptica... ...Widham Temptation en Dimmu Borgir... En Wakken Open Air wordt volgend jaar gehouden van 30 juli tot en met 2 augustus. Het festival is wel al enige tijd stijf uitverkocht. Meer informatie vind je op www.wakken.com. En op 16 december voegde de organisatie van Dynamo Metal Fest weer 9 bands toe aan de line-up. Als eerste is er Creator, die gisteren, dus uh, 15e zondag, nog in Den Bosch te zien was. De Duitse Trashers zullen de zaterdag van het festival co-headlinen. Daarnaast keert Neil Bump na 30 jaar terug naar Eindhoven. Max Cavalera heeft het project Nieuw Leven ingeblazen en zal op de vrijdag te zien zijn. Stevens zijn ook Flashcode, Apocalypse, Rivers of Nihil, Hellripper... Hannaby, Celestial Sanctuary, Covenfeeder en Maviza bevestigd. De tiende editie van Dynamo Metal Fest wordt gehouden van 15 tot en met 17 augustus in het Eindhovense ijsportcentrum. Naast de algenoemde bands staan ook onder meer Gojira, With Temptation, Prevail... Mastodon, Carry King, Ministry, Fear Factory, Paradise Lost en Shelter Wessels op het programma. Uh, Weekendtickets kosten 159 euro en alle informatie vind je op www metalfest.nl En dat was hem weer voor deze week. Volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte van het laatste nieuws. Maar nu bedank ik jullie thuis ook weer ontzettend voor het luisteren vanavond. Hoop dat jullie weer genoten hebben. Volgende week ben ik er weer met de eerste aflevering van 12 van mijn Play It Loud Dutch Fury Goes Nederland special. Waar ik in te samen met speciale muzikale gasten... aandacht heb voor de lokale metal scene in de twaalf provincies. Te beginnen in onze eigen mooie provincie Noord-Holland. Mijn speciale gast deze avond is Sander Pietersen... die vorige maand ook de gast was bij Play It Loud Underground... en vroeger actief was met zijn band FUA, oftewel Fuck You All. Maar ook veel contact heeft met bands uit zijn geboorteplaats Purmerend. Met hem praat ik over deze lokale scene... en met andere gasten over de metal scene al daar. En dit mag je niet missen, dus voor nu gaan we er toch nog even uit... met een nummertje die we eerder gedraaid hebben. Natuurlijk de eerste single, De Storm van Dreuweg. Even kort. Bedankt voor het luisteren. Fijne avond. En stay metal. Horns up.